Vijf uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. In Moskou heeft oppositiekandidaat Navalny aangekondigd... dat hij de uitslag van de burgemeestersverkiezing gaat aanvechten. Hij zegt dat er fraude is gepleegd door zittend burgemeester Sobyanin... van de partij van president Poetin. Hij kreeg 52 procent van de stemmen... en daardoor is een tweede ronde van de verkiezingen niet nodig. Navalny kreeg 27 Poetin heeft Navalny een paar keer van corruptie beschuldigd. De Moscovieten waren niet erg geïnteresseerd in de burgemeestersverkiezingen, want de opkomst lag rond de 30 procent. Later vandaag worden de definitieve cijfers bekend. In Den Haag heeft de politie vijf mannen opgepakt die een radicale islamitische betoging wilden houden. In totaal waren zo'n 40 mensen op de bijeenkomst in de wijk Zegbroek afgekomen. Het protest was aangekondigd op sociale media, maar er was geen toestemming voor gevraagd. Op foto's was een vlag van een islamitische terreurbeweging te zien. Daarom besloot de politie in overleg met het OM en de Haagse burgemeester van Aartsen in te grijpen. De vijf mannen die werden opgepakt wilden zich niet legitimeren en verzetten zich tegen de politie. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft een dochter gekregen. Dat heeft oud-basketballspeler Dennis Rotman gezegd tegen The Guardian. Rodman noemt zichzelf een vriend van de Noord-Koreaanse dictator en is geregeld in Pyongyang. Hij logeerde onlangs in het buitenverblijf van de familie Kim aan zee en hij heeft het meisje zelf vastgehouden. Het kind zou al bijna een jaar oud zijn. Noord-Korea zegt nooit veel over het privéleven van de grote leider. Zo is bijvoorbeeld officieel nooit bekendgemaakt hoe oud hij is. Serena Williams heeft voor de vijfde keer de titel gewonnen bij de US Open. Ze versloeg in de finale in drie sets Victoria Azarenka uit Wit-Rusland. Het werd 7-5, 6-7 en 6-1. Het is de 17e Grand Slam-titel van Serena Williams. Dan nog het weerwisselend bewolkt met aan de kust mogelijk een enkele bui. Er kan ook wat nevel of mist ontstaan. Overdag ook verspreid enkele buien en van tijd tot tijd zon. Het wordt 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 En dan zeg ik dus, zoals elke week... het is tijd voor het Goedemorgen van Jan Emaus. Truck Tracers. Het platenhoekje van Jan Emaus. Goedemorgen. Ach, menselijk geluk. Het kan in hele kleine dingen zitten. Uh, een persoonlijk klein verhaaltje. Ik werkte in 1972 bij een supermarkt op zaterdag als bijbaantje... ...zochtens uh, om zes uur beginnen om alle broodvakken te vullen. En de rest van de dag tot een uur of drie, meen ik... Uh, ...om die vakken ook vol te houden. Want het brood, het vloog de deur uit. En ik vond het altijd zo vreemd dat zochtens om zeven uur... ...destijds tenminste, vooral bejaarden al voor de deur stonden... ...om uh, zich op alle waren te storten. Ik dacht, waarom doen jullie dat niet later? Maar goed... Die vraag is nooit beantwoord uh, geworden, geeft ook niet. Maar goed, s ochtends om zes uur, dan was de winkel nog leeg en dan uh, deed je je werk. Dat was heel erg eentonig werk, dus uh, je vond het maar al te fijn dat er uh, Hilversum Drie destijds Hilversum 3, te horen was in de hele winkel, snoeihard. En uh, zo kon het gebeuren dat Tony Joe White ergens rond die dagen troetelschijf was. Die was dus ieder... Uur te horen. Die plaat werd stevig uh, geplukt, Het is helemaal geen hit geworden, het nummer waar ik het over heb. Maar het is altijd blijven hangen. Ik kan het helemaal nazingen nog steeds. Maar het nummer verdween in de vergetelheid. Het verscheen nooit op een LP. Nader onderzoek, door mij persoonlijk ingesteld... leverde op dat uh, het nummer eigenlijk alleen maar op single is verschenen... in een paar landen, waaronder Nederland. Kortom, niet aan te komen. Tot deze week. Hier is Tony Joe White en Delta Love. Oh, they came crossed the delta and got together one time again and camped out on the land about a hundred miles from New Orleans. In the glow of a campfire, and saw a man, his children and his wife. Like the others, they had come to get away from the hectic life. Delta love, will oh, you be the last? Has this become a thing of the past? I know that you can feel it too. Having a hard time coming through yeah. I heard the music ringing through the dark woods I saw the candles glowing in the night and Jaffa River Oh, I heard you took another life. Ooh. Delta love will you be the last? Has this become a thing of the past? I know that you can feel it too. You're having a hard time coming through. Yeah, yeah. Tony Joe White. Prachtig, hè? Bijzonder is dat er een uh, orkest bij zit. Het is helemaal niks voor Tony Joe White. Een hele pure artiest die het klein wil houden. En uh, iemand die volgens mij helemaal niet zo uh, gecharmeerd was... en wellicht is van uh, zulke arrangementen. En misschien is dat de reden dat dit nummer nooit op een LP... en later op CD is verschenen. Goed, dat was hem dan. Ik heb een aantal weken deze nacht mogen doen... bij afwezigheid van Adeline wegens vakantie. En uh, in die nachten heb ik verschillende uh, instrumentale nummers gebruikt... om het uur rond te maken aan het eind, zo vlak voor het nieuws. Onder meer Pink Floyd heb ik gebruikt, de Beach Boys en de Beatles. Toen ik dat nummer van de Beatles, dat instrumentaaltje van de Beatles gebruikte... zei de dienstdoende technicus, vrek... Wat is dit? Dat ken ik helemaal niet. Dat verbaasde me mogelijk, omdat ik de, uh, de man ken als iemand die enorm veel verstand heeft van muziek. Dat is uh, opvallend. Kan ontgript zijn aan de aandacht. Nou, ik uh, draai het dan maar helemaal. Nu, het is Flying van Magical Mystery Tour. Ja, het is een, een beetje een beatle nacht aan het worden. Omdat Adeline vannacht ook al het een en ander heeft laten horen... van de, de vocalen afkomstig van Abbey Road. Ik hou mezelf altijd in bedwang. Ik wil in dit rubriekje liever niet de Beatles laten horen. Omdat ik denk, ja, het zijn van die platgetreden paden. Iedereen weet het nou zo onderhand wel. En een heleboel mensen zullen denken, ah, nee, niet weer. Maar toen ik uh, Flying zojuist liet horen van Magical Mystery Tour, dacht ik ja, laat ik nou ook eens een keer een open deur intrappen, want het is zo'n wonder van samenwerking tussen uh, eigenlijk iedereen en George Martin in het bijzonder, die van dit nummer iets heel bijzonders wist te maken. Ja, ik denk dat ik maar uit de bocht ga vliegen met de Beatles vanochtend. Uh, dit was dus heel erg Lennon. En dit hier is heel erg McCartney. Nog steeds van diezelfde uh, plaat Magical Mystery Tour. Oh. Helemaal niet verkeerd om dit ochtends te horen, eigenlijk. Hè? Um, tot volgende week. En hier zijn ze nog een keer. Dank Jan Emaus. Uh, ook voor die Tony Joe White Delta Love. Ik had het nog nooit gehoord. Tenminste niet bewust. Of heel lang niet gehoord zou kunnen. En ja, veel Beatles deze keer. Uh, Co van Gemert, die zoekt en leest poëzie. En ook hij eindigt deze nacht, deze ochtend, met de Beatles. Nou ja, ik vind het in ieder geval heel leuk om hier weer te zijn. Om weer mee te doen. Goed. En ik wou meteen maar beginnen met een klein experimentje. Althans, ik wou wat gedichtjes lezen die gemaakt zijn bij beelden of bij schilderijen. Nu kan ik proberen die schilderijen in te stralen, door te stralen... maar ik denk dat dat niet zo gaat, dus jullie moeten het verder zonder... Maar een klein beetje omschrijven dan. Ja, ik ga het een beetje omschrijven. Eerst, ik wil eerst de naam noemen van een mevrouw uit Apeldoorn, Carla de Boer-Gilberg... Die, eh, die vraagt zo nu en dan aan, aan schrijvers, aan dichters... of ze een gedicht willen schrijven bij een beeld. En dat... Wat zij maakt? Nee, nee. Gewoon, je mag dat zelf kiezen of zij geeft een suggestie. En daar maken ze wel prachtige boeken van. Er zijn nu een stuk of vijf, zes delen al verschenen. Die Water en Vuur heten. Beelden en gedichten. Dat is, zijn... En Vertaalt ze die, die dichters dan voor zo'n gedicht? Neem ik aan, hè? Um... Rijke namen. Ik, ik, nee, je wordt er niet voor betaald. Ik, ik tenminste niet. Maar, oh. <laughs> nee, maar dat, misschien die andere, die echte goede dichters, misschien wel. Maar ik wil niet een gedicht van mezelf lezen. Maar ik, begin, ik wil er twee gedichtjes even lezen. Eén van Hester, oh, Hester. ik gooi er een glas water om. van Hester Knibbe. En die heeft een, een, een, een gedicht gemaakt bij een beeld van Bas Maters. En dat staat in Wakelingen en dat heet De Dans van de Spijspotten. En er zijn een aantal aluminiumpotten, maar levensrood van een meter of twee. Okay. En dat gedicht heet Hongerpotten. Ontstond in de keuken een ruzie die morgen? Werd er grof met de potten gesmeten? Als jij ergens anders wilt gaan eten, ga je gang maar, daar. Of zijn ze uitgekookt, buitengezet, om stof en honger te vreten... Of vredesduiven te lokken. Niks aan de hand zolang de kok bij een ander vuur hokt. Holle vaten op gras sokken. Wat moeten ze in die puzzel van bomen en wolken? Zelfs de wind lijkt het fluiten verleerd. En waar je ook duurt, wie weg is, wordt niet gezien. Bronzen stilte, staat ze hier tot de lippen. O, laat hun buiken galmen als klokken. Ransel met pollepels, stokken... De duivelse dood uit de potten. Oh, mooi. En nog eentje uit Zit er de... een fotootje bij, of niet? Ja, er zit Zeker. een foto bij, hoor. Van die enorme potten. Ja. Zie je hoe mooi dat is ze uitgegeven Met ook het handschrift van de dichter. Oh, erbij. Oh ja, wat leuk. De potten liggen zo erbij. verspreid in het gras. Ja. Ja. Zo half ongevallen mooi. Ja. En uh, Tom van Deel heeft een uh, gedicht gemaakt bij... Een beeld van Henry Moore dat in het park de Hoge Veluwe staat. Er zijn drie, dat zijn een soort. Uh, hoe noem je dat nou? Totenpalen Gotenpanen, precies. Uh, een soort altaar. Ja. ja, daar is het mee gezegd. Dat, dat is het precies. Hoge Veluwe. Drie staan daar in het landschap opgeheven. Bronzen getuigen in het stuifzand van de tijd. Ontgroeid aan de natuur. Groen uitgeslagen tekens van leven. Die leegte bezweren, ruimte scheppen met een wijd gebaar. Drie staande vormen, koel ontdaan van toeval en verleden. Gebalde klacht, zwart uitgelegd tegen de blonde lucht. Geen afbeelding, maar beeld van al wat hoog wil stijgen. De hemel zoekt en vast blijft rusten op betonnen grond. Ja, dat, dat blonde lucht vind ik dan een beetje, denk ik, van... Wow. Hé, hey, maar dit is ook mooi. Ze hebben dus uh, het handschrift van de dichter. Ja. He, dus het gedicht op een doorzichtig plek, vel over een foto van het beeld. Ja. Erg mooi ja, uitgeven, ja. Ik vind ja. het ook, dat is echt uh, heel bijzonder. Nou, diezelfde Tom van Deel, die heeft veel geschreven. Gedichten bij beelden en bij schilderijen... en uh, ook een, verschillende bloemlezingen gemaakt. Deze, waar ik nu nog iets uit lees, is uit uh, 1988... En dat heet gedicht kijken. Daar wil ik eerst een gedicht van Jan Eikelboom lezen. Dat heeft hij gemaakt bij een schilderij van de meneer Ludwig Schnorr van Karelsveld. Dirk Sprong van Velsen heet dat, heet dat gedicht. En dat is: je ziet een paar uh, die elkaar vasthouden vallen van een ravijn. En bovenop dat ravijn zie je een man op een paard met een baard en een zwaard in zijn hand. Het is in een bos en er liggen ook nog twee hondjes bij. Nou, gevaarlijke hondjes. Okay. Schilderij Duits, 19e eeuw. Dit is de liefde, stilstand van de tijd. Die jongeling die met het meisje in zuizend onbewegen de steile rots afspringt. Tussen Teutoonse sparren heeft, onhoorbaar tandenknarsend... boven een stalen baard, de man te paard, rivaal of vader... Het zwaard vergeefs ontbloot. Ik zie ook de tanden van de honden, die doodstil grommen aan de rand. Tanden en zwaard bereiken nooit het paar. Het paar haalt nooit de grond. Het blijft ontheven in een val die op een dans gelijkt. Zo losjes houden zij elkander bij de hand en bij de smalle leest. Dit is de tijd die blijft, omdat er niets beweegt. Jan Eikenboom. Jan ja, mooi. Eén van, liefde dat, liefde. Dat, een, van een, een achternichtje van mijn vader, een Vlaamse... die is ook van een rots gesprongen met haar vriend. In het begin 20e eeuw. Dat is een, misschien is een apocryf verhaal, maar in ja, met mijn hele familie. Het is wel een romantische droom. Ja, draad. vanwege liefde die niet geaccepteerd ja, werd. Ja, of, ja. ja, daar heb je geen last van. Cole Westerik, die schilder, die heeft... Maar dat heet... Van de vingers in de trein, ja, de vingers actief. in het gras. Ja. Ja. Ja, dit is dan twee mensen: man in water, vrouw in boot. Nou, dat, dat staat er ook op. Een, een, een meneer en een mevrouw in zwemkleding in het water. zij zit op een bootje. En het uh, is ook een bosrijke omgeving. En Willem van Toren heeft daar dit gedicht bij gemaakt. Albumblad van voorjaren. Hoe wij op zondag gevaren in de gehuurde roeiboot, onder de bomen paarden, onhandig op hout, en daarna de boot lieten drijven en baden. Vervolgens ik opgedroogd tot in mijn okselharen, alleen terug in de boot. Koud, in ben ondergoed, klevend als een dood rimpelvel aan mijn lijf, mijn borsten week uitgedijd. Jij bleef er nog wat in, met verkorte benen, je voeten aangevreten door planten, je geslacht dikdijnend als bloemen. Ik dacht, had ik dat binnenin willen voelen tot in mijn tanden. Als ik nu naar ze kijk, voel ik weer de lome angst voor voorbij gaan komen. Van die twee lieve dode anderen daar, opgesloten in verledenheid als een fles. Geen kijken dat ze meer redt van de onherstelbare foto waarop ze zijn bijgezet.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 Oké, okay, genoeg LSD voor vanochtend. Um, ik wou nog even heel snel iets vertellen. Ik heb zo'n mooie voorstelling gezien van, van de week in uh, Fort de Kop, geloof ik dat die heet. Nou, ben ik vergeten, bij Utrecht. Uh, Boukje Zwijgman heeft weer een fantastische voorstelling, Blaas. En eigenlijk moet je er helemaal niks over verraden, je moet er gewoon heen. He? Um, probeer hem te zien, Blaas, van Boukje Zwijgman. Prachtig. Uh, ja, het is tijd voor nog een verhaal van Simon Karmichel. Het is geloof ik het laatste wat ik heb. Hij wil meer, meer verhalen, maar ik heb ze niet meer, uh, want ik heb ze allemaal laten horen die ik had, maar ik ga wel op zoek naar meer: hier is Mamsje. In Parijs dacht ik aan de Boulevard des Italiens, het café de la Paix. Aan Mamsje. Zij was de moeder van mijn vrouw en ze kwam hier in de vooroorlogse jaren... net als mijn ouders en nog vele duizenden andere Hollanders... die zich op dit terras blijkbaar thuis voelden, regelmatig als ze in Parijs was. Met haar man, die veel geld verdiende en het roekeloos liet rollen. Dat bleek erg verstandig van hem, want hij stierf jong aan zo'n ziekte die ze nu tussen neus en lippen even genezen. Toen die op zijn hopeloos sterfbed lag... schreef de dokter hem om de levensgeesten nog wat op te wekken... champagne voor. Een zwierig soort euthanasie... die door de vooruitgang van het weten... later in onbruik raakte. Mamsje was al weduwe toen ik haar leerde kennen... Al op het eerste gezicht mochten wij elkaar niet. Zij wantrouwde mij omdat ze iedereen wantrouwde. Toen ik bij een der stijve visites op de vraag of ik nog een borreltje wilde bevestigend antwoorden, hoorde ik haar mompelen: Hij likt alles op. Maar ze schonk wel in, zij het een half glaasje. Ik vond haar bekrompen en onmogelijk. Maar omdat ik haar dochter wou, verschool ik mij achter een formeel soort beleefdheid waarvan de kiel niet diep ging. Mijn afkeer van haar okkie-geheten keffertje, een op veel te korte pootjes ronddribbelende rollade met krulletjes, wist ik echter onvoldoende te verbergen. Toen ik eens sprak over dat hondje, zei ze, hij heeft een naam. Ik had haar diep gewond. Ze was een slank, elegant vrouwtje en ze kleedde zich goed. Ze had een erg slecht huwelijk achter de rug. Een vriend van mij, die tot het koele type der vrouwenkenners behoorde... zei na een lome blik op haar geworpen te hebben... "Mamsje moet nodig eens de koffer in. Maar daar Mamsje katholiek was en de hel vreesde frustreerde zij de koffer in de biechtstoel, waar ze dan ook weinig te vertellen had. Mijn relatie met haar verbeterde toen de broer van mijn vrouw, die nog bij Mamsje in huis woonde, doodbleef aan een hartverlamming terwijl die in de tram zat. Omdat hij in het openbaar gestorven was, moest ik namens haar een rechercheur te woord staan om gegevens te verstrekken die hij nodig had voor zijn verbaal. Ik zie die man nog steeds duidelijk voor me. Hij had een breed, ruw gezicht... met twee zware plooien en dikke, zinnelijke lippen. En hij probeerde, in verband met de treurige situatie... tactvol te kijken. Maar je kon zien dat het belangrijkste deel van zijn leven zich in bed afspeelde. Ofschoon hij een man der wet was... Leek de rol van lustmoordenaar hem op het logge lijf geschreven? De broer liet geld na, en mijn vrouw besloot haar erfdeel aan haar door haar gestorven echtgenoot behoeftig achtergelaten moeder te schenken. Toen Mamsje dit vernam, kuste ze mij voor het eerst. Ze had verwacht dat ik het uit hebzucht zou hebben verhinderd. Ik heb me er niet mee bemoeid en dat was in strijd met haar ingeschapen wantrouwen. Haar kus deed nogal hartstochtelijk aan. De mannen miste veel. Toen de overlijdensadvertentie in de krant had gestaan, belden, terwijl wij bij Mampsje waren, twee onduidelijke kerels aan die door haar geestdriftig werden begroet. Ze kwamen condoleren. Uit de conversatie bleek mij dat ze chauffeurs waren van een auto-verhuurinrichting... waarvan Mamsje, toen haar man nog leefde en geld verdiende... op maandrekening en vrijwel dagelijks gebruik maakte. En uh, u gaf altijd zulke reale fooien, zei een van hen. Ja, zei de ander, we vonden het wel eens te gek. Ja, ja, riep Mamsje. Haar gezicht werd jong van geluk... Ik voelde me beschaamd omdat ik niets van haar begrepen had. Ze was een vrouw met een rijk verleden en ze zat nu aan de grond. Wat wist ik van die tragiek met mijn stupide jeugdige zekerheden? Bij het graf gaf ik haar spontaan een arm... die ze even met haar arm tegen zich aandrukte. Het was een katholieke begrafenis... ...waaraan in een bij de aula behorend bouwwerk... ...een welvoorzien ontbijt behoorde... ...geserveerd door een geslachtsloze juffrouw... ...die over de in het pand rondlopende zwartrokken zei... ...ach ja, de heren leven van het altaar. Ik vond het een absurde zin... ...maar Mamsje was helemaal vertrouwd met dit Roomse dialect. Ze bezat nogal wat juwelen die in de oorlog om haar extra voedsel te betalen, moesten worden verkocht. Ze vond dat ik het doen moest. Omdat ik een man was en omdat ik zoiets dus goed kon. Maar ik ging gewoon een juwelierswinkel binnen, toonde mijn schat, vernam wat die vent ervoor bood en zei dan, ja. Maar mam riep telkens weer, wat weet je dat toch handig te doen? En met die dwaling als overtuiging is zij gestorven. In een vaal pension, Alleen. Want we waren met z'n allen op vakantie in Italië... omdat de dokter had gezegd, u kunt gerust gaan. Een paar weken leeft ze nog wel. Ze stierf drie dagen later. Zonder champagne. Zelfs op haar sterfbed geen weelde meer. Maar... Misschien rijdt ze in de hemel weer op maandrekening... in huurauto's van wolk naar wolk en geeft ze veel te royale fooien. Ja, Simon Carmichelt. Blijf hem lezen of ontdek hem... Diatemaakse ja, schrijfster, dichteres Marjolein van Heemstra schrijft nog steeds wekelijks een fijne column voor het Dagblad Trouw. En nu onderzoekt ze haar Facebook vrienden. Nou, wat zijn dat eigenlijk voor vrienden? Ook tijdens haar vakantie deze zomer, daar zat ze niet stil, hoor. Luister naar Marco, een Facebook vriend die ze trof in Nicaragua. Marco is een paar jaar ouder dan ik. Hij is Italiaans, Spaans, Frans, Nederlands... en nog wat dingen die hij niet meer zeker weet. Hij spreekt zes talen vloeiend en heeft een identiteitscrisis... en zijn moeder is daar volgens hem de schuld van... omdat ze hem tijdens zijn jeugd de hele wereld oversleepte. Nu woont hij in Nicaragua en hij voelt zich niet thuis. Dat verbaast me, want afgaand op zijn Facebook-profiel... zou je denken dat hij zijn Shangri-La gevonden heeft... Foto's van palmstranden, pinacolada's, meisjes, avondluchten in alle kleuren van de regenboog. Je raakt verzadigd, zegt Marco. Je kan maar zoveel adembenemende zonsondergangen absorberen. Iedereen houdt van ijs, maar hoeveel ijs wil je eten? Hij scant het terras waar we zitten, alsof hij iemand zoekt. Zo kijkt hij eigenlijk voortdurend, alsof hij iets kwijt is. Hoe gaat het in Nederland, wil hij weten. Ik haal mijn schouders op. Moi. Hij knikt. Dat dacht ik al. Misschien moet ik naar Brazilië. In Brazilië gebeurt het nu. Marco is een van mijn twee Nicaraguaanse Facebook-vrienden. De andere is een studievriend die hier is gaan wonen en met wie ik nog contact heb. Waar ik Marco's online vriendschap aan te danken had, dat wist ik niet. Hij zegt dat we tien jaar geleden bij elkaar in de buurt woonden in de Amsterdamse pijp... en dat we elkaar elk weekend tegenkwamen daar bij de koffiecompany. Hij weet zelfs wat ik altijd bestelde, een medium latte. Ik zeg dat ik slecht ben in gezichten, wat ik niet ben, maar volgens Marco ligt het aan hem. Hij is veranderd, dik geworden van de bonen en de rijst en het Nicaraguaanse leven. Hoe dan ook, hij is blij dat ik er ben. Ik doe hem denken aan de pijp en die mist hij. Maar zo gaat dat, zegt hij. Het moment dat ik vertrek, begint het missen. En daarom is hij zo blij met Facebook. Het haalt de werelden die hij mist dichterbij. En nu helemaal, zegt hij, nu je hier zo zit. Hij zou willen dat dit vaker gebeurde. Marco lacht. Ik heb een hele dag gezocht, zegt hij op Facebook... naar vroegere buren uit de pijp. Met zeker twintig van hen ben ik nu bevriend. We zouden een reunie kunnen houden. We bestellen nog een pina colada. Diep weggezakte herinneringen aan mijn ex-buurtgenoten... flitsen nu door mijn hoofd. Het kunstgebit van de sinaasappelboer die onder ons zijn opslag had. Dat ik op het elektriciteitskastje naast ons portiek vond. Hij had zijn tanden daar even geparkeerd en was ze vergeten. De handen van de fietsenmaker... Lange nagels met de dikste rauwranden die ik ooit zag. Het rode hoofd van de vrouw van het Italiaanse restaurant... toen zijn klant de deur uitwerkte omdat hij had gepoept op hun wc... die pal naast de keuken was en waar een groot bord boven hing... alleen kleine boodschappen. De sinaasappelman en de fietsenmaker zitten niet op Facebook, zegt Marco... maar die vrouw van het Italiaantje wel. We zijn bevriend. Er klinkt iets van trots in zijn stem. En ik weet niet zo goed waarom, maar ik voel dankbaarheid. Het gevoel dat Marco de losse stukjes bewaart van die jaren in de pijp... die zo langzamerhand naar een verre rand van mijn geheugen zijn afgedreven. Iemand moest het doen. En hij deed het. Marco, de burenverzamelaar. En ik onderdeel van de verzameling. Facebook! I'm on Facebook! Ja, Marleen van Heemstra's columnserie met de titel 1100 Facebook-vrienden kunt u iedere... Weekend ook vinden in een van de bijlagers van Dagblad Trouw. <truimert>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 Een hele goede morgen, Rex van Beuningen. Een hele goede morgen, Jan Neemans. Nou zeg, je hebt het uh, in ieder geval gehaald. Want vorige week zei je, ik ga op vakantie naar Tenerife en op tijd terug. Hoe was het op Tenerife? Ja, het is altijd een beetje stress, hè. Want uh, ik, uh, ik uh, moet natuurlijk weer achter de presence geven bij de Nacht van het Goede Leven. En ik was onderweg naar Tenerife met mijn autootje. En, uh, met de auto? Ik ben met de auto geweest, ja. Naar Tenerife? Naar Tenerife? Nou... Kijk, ik heb dat niet, eigenlijk niet gehaald. Het was toch een beetje een mail op zee om helemaal naar de eiland te rijden. En moet een boot. En, en, en in een week, hè, dus ik moet weer terugrijden. Dat ging eigenlijk niet. Dus hoe, ver, ja. hoe ver ben je gekomen, Rex? En eigenlijk tot de Bourgogne gekomen. <laughs> tot de Bourgogne. Ja. En uh, ik moet zeggen, dat is ook erg leuk. Ja. ja in Frankrijk uh, vermaak ik me ook allemaal uitstekend. Waar, waar ben je precies blijven hangen, Rex? Ja, in de buurt van Macron, hè, bij de wijntjes. Ik weet genoeg. Je weet genoeg, ja. Ik hoef jou niet meer te vertellen. Want uh, dan wordt het leven gezellig. Dan ga je op een terrasje. Ik had eigenlijk een soort tussenstop. En ik denk, weet je wat? Ik blijf hier gewoon hangen. Dus, uh, en toen dacht ik ook... Ik ga weer eens eventjes flink struinen naar wat uh, Franse plaatjes. En die heb ik gevonden. Is, je zal het niet geloven, maar met een schitterende hoeze. Kijk nou eens. Frans Gaul heb ik hier voor me. Dus was zo. Ede, Bézé, schitterende plaatjes. En ze staat... Hier, Geweldig! Ja, met een, leuke, met een leuke zwart poedeltje. Ik heb, ik heb in een tijdje met haar omgegaan hè? en uh, ik, ik vond haar een leuk mens en seizoen uh, de lekker. dus dat had dat was mooi meegenomen. Maar dat hoe had, lang heeft dat geduurd? Nou dat heeft een week geduurd want uh, want dat hondje dat, dat zat ons dwars dat zat tussen de in onze relatie. Dat was een kefferje. Interveneerde in onze relatie. Ja dat, dat kan, je, kan je zien hoe in een, een ongeluk dus een hondje in een klein hoekje dan naar buiten komt om je in je enkels te bijten. En dan, ja maar waar, wie neemt er nou ook ik bedoel uh, Frans Gal aardig mens maar wie neemt er nou zo'n vind het is valse een, vals een Ja ja ja dat, dat is het dat dat, dat zie je. Gelijk, hè. Ze heeft dan ook nog een pontificale... dat is wel haar huis hier, hè, wat je op het uh, hoesje ziet, waar, waar we gezellig s'avonds uh, een borreltje zaten drinken of een wijntje natuurlijk, want ze woont in die streek. En, uh, maar goed. Uh, ze we... smaak had ze ook, hè? Mooie broek. Een ja, grote broek. Ja, ja, en ze was toen nog heel uh, strak en slank. En dat was, uh, maar uh, Frans was een, een gezellig meisje, hoor. En, uh, en Rex zou Rex niet zijn als hij toen geen plaatje heeft geproduceerd van Frans Gal? Nou, ik wilde gewoon, inderdaad, ik heb, ik heb met haar een week gewerkt en een nummer opgenomen. En dat heet en, dat is, uh, en, en de kusjes. Wat is dat de titel? Dat is de kusjes, ja. En miljoenen kusjes, want ze, zegt, ze zingt hier over miljoenen kusjes. En ja, ik, ik interpreteer het maar zo dat het zeg maar uh, voor rechts bedoeld is. Ja, dat neem ik aan. Nou, zet maar op. Ja, daar gaat die jongen, want uh, dat doet me dan weer teruggaan naar die tijd. En, uh, en, uh, de en die je hoort hier eventueel uh, ook de gospel invloeden van haar achtergrond. En uh, dat is uh, leuk om, uh, om, om te horen. En, Fran, ik hoor, ik, en omdat ik dus in Frankrijk ben blijven hangen, wil ik ook eventjes uh, de Franse muziek weer eens even een, uh, een veer in de kont steken. En dat mag wel. Even. Huh? Wat goed zegt, die uithalen. Ja ja, ze kwam heel hoog. was leuk, het is zo leuk. Cool. Daar gaat ze weer. Een koortje erbij. Ja, dat hebben we leuk opgenomen in die tijd, in die periode. Ja. Dus uh, ik wou dat mensen daar even uh, van uh, laten genieten. Was dit nou nog voordat ze het zoonfestival uh, won? Ja. ja, dit was voor, uh, voordat ze eigenlijk uh, super doorbrak. Eigenlijk. Poupée de Sier. Dus ik heb daar een steentje aan uh, bijgedragen. Poupée de Sier bij de zon dat is inderdaad een grote, grote hit geweest en uh, is het is leuk om dit later om maar even nog even naar een ander nummer uh, oh, ja daar zo ja, als jullie nou zaten te praten hè, uh, gewoon daar buiten voor dat huis van we, uh, waar, waar, waar had je het dan over och over van alles uh, hoe is het met je hoe gaat het met je wat heb je de laatste periode gedaan en uh, ze heeft een Aardig diepe gesprekken dus. nou ja we hadden het over alles ik kan niet te veel uitweiden natuurlijk want anders wordt een hele lange rubriek natuurlijk en uh, maar uh, uh, of we de hond had, wat natuurlijk hoe die door was gegaan en dat soort dingen en hoe het met haar ouders was. Nou, die liefde niet meer natuurlijk en de... Nou, gewoon familieomstandigheden. En uh, gewoon gezellige keuvel onder het genot van een plasje. Uwijn. Ja. Ja. Uh, gaat hij voor een specifiek stukje? Het ja, is heel jazz hier. Ja, ze kan ook jazz hè? Die kant had ze ook. Dat is ongelooflijk. En daarom wordt dat ook even naar voren. gebracht. dat ze een soort jazz van Tot volgende week. Hè? Ella, eat your heart out zou ik zeggen. Ella, eat your heart out. Heel, heel, heel bedankt. Tot volgende week, Jan. <table headlines> <hi> Oké, okay. kusjes met uh, van Frans Gal, ja, ja, ja. Tijd voor F. Stark. Deze week winter zal ze uitglijden. Op een dag zal het glad zijn. Moeder gaat het hondje uitlaten, ze breekt haar heup. En ze moet naar een ziekenhuis. Nou, ik citeer hier F. Starik. In november 2012 begon hij de belevenissen van zijn dementerende moeder te documenteren. In korte hoofdstukjes van gemiddeld 150 woorden beschrijft hij pijnlijk nauwkeurig hoe zijn moeder, precies zoals hij al voelde, na haar vallen in het ziekenhuis belandt en vervolgens in een verzorgingshuis wordt opgenomen. We zijn nog niet zo ver. Ze is nog steeds thuis hier. Starik is al wel op zoek.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 Like a motherless child sometimes I feel like a motherless child. A long way from home Zorg, ik bel voor de honderdste keren met de mevrouw van de zorggroep. Niet steeds met dezelfde mevrouw natuurlijk... maar steeds met een andere mevrouw die nu de zorgadviseur van dienst is. De zorgadviseur die mijn moeder doet. Jaren geleden al heb ik moeder aangemeld voor een plek in een verzorgingshuis. Af en toe bel ik om te vragen of er al schot in zit. Op dat mijn moeder niet vergeet. Als ik bel... Heeft de zorgadviseur juist pauze? Of je het nu om half tien s ochtends probeert of om half drie s middags. Heeft ze geen pauze, dan zit ze nu even niet op haar plek. Zit ze op haar plek, dan is ze op dit moment telefonisch in gesprek. Dan volgt de vraag van de mevrouw die de telefoon heeft opgenomen of de zorgadviseur mij straks mag terugbellen als ze niet meer in gesprek is, nog steeds op haar plek zit en er geen pauze is ingelast. Ze schrijft mijn naam en mijn nummer op. Als ik een uur later weer bel, omdat de geschatte tien minuten die het zou duren voor ik word teruggebeld nu wel zo'n beetje om zijn hoor ik van een andere mevrouw dat mijn zorgadviseur al naar huis is. Ze vraagt of ik morgen terug kan bellen. Ik zeg dat ik dat kan en vergeet het. Case Manager. Moeder heeft een case manager, meneer Berghuis. Af en toe komt hij voorrijden in een donkerblauwe BMW waaraan je goed kunt zien dat hij een echte manager is... om door te spreken hoe het ervoor staat. Dat is het plan. Er komt meestal weinig van terecht... omdat meneer Berghuis voortdurend wordt opgebeld. Dan tuurt hij naar zijn schermpje... en zegt dat hij deze even moet opnemen. We kijken zwijgend toe hoe hij na het noemen van zijn naam... en het uitspreken van een wat onwillig zegt u het maar... Luistert naar wat er aan de andere kant gezegd wordt. Af en toe onderbroken door een ja of een daar zal ik vanmiddag naar kijken of een daar maak ik een notitie van wat hij vervolgens nooit doet. Meneer Berghuis kijkt ook naar ons terwijl hij luistert naar wat wij niet kunnen horen. Als ik hem probeer te bellen, neemt hij nooit op. Like a motherless child, long way from home, But long terug te lezen iedere maandag en vrijdag in Dagblad Trouw. F.Tarix. Moeder doen. In november verschijnen ze columns als boek bij uitgeverij Nieuw Amsterdam. Oh ja, gezongen wordt hier steeds door Jimmy Scott. Die hele kleine zanger met het syndroom van Kalman. Die genetische afwijking waardoor je niet in de puberteit komt... ...en ook niet groeit en vandaar dat hoge stemmetje houdt. Hij leeft trouwens nog steeds... Uh, vergeet onze website niet, hè? we zijn aan het einde van het programma. Uh, www.anlinevanlier, daar kun je van alles terugluisteren en lezen. En dan kan je ook de podcast vinden. Kan trouwens ook allemaal op de site van Radio 1. Maar die van mij is natuurlijk net iets mooier. Goed, uh, je kan mailen. Uh, ik kan hem nu eindelijk weer openmaken. Uh, hetgoedeleven.kro.nl En je kan ook uh, wat verder? Nee, verder niks. Oh ja, ik kan me bevrienden op Facebook, dat was het. En dan, uh, daar zet ik ook die podcast neer.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 Nacht van het goede leven. Kies KRO.